Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet gaat miljarden uitgeven aan klimaatbeleid. staat in uitgelekte Prinsjesdagplannen die RTL Nieuws en het Telegraaf in handen hebben. Ook wordt er ruim 400 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van criminaliteit. Het kabinet is demissionair... Maar toch kunnen ze zulke grote plannen maken. Legt verslaggever Xander van der Wilp uit. De opdracht om de CO2-uitstoot terug te dringen. die heeft het kabinet gekregen van de rechter. Dus ze kunnen eigenlijk niet anders. En ook de investeringen in veiligheid zijn op dit moment heel erg belangrijk. Heel erg urgent. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het demissionaire kabinet er ook opdracht toegegeven. Dat gebeurde na de moord op Peter R. De Vries. Het is nog steeds onduidelijk. hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. door orkaan Aida in de Verenigde Staten. Officieel staat het dood het al op één. Maar de gouverneur van de staat Louisiana noemt de situatie catastrofaal en houdt rekening met veel meer doden. De orkaan kwam gisteravond aan land. Reddingswerkers proberen met bootjes bewoners van ondergelopen huizen te bereiken. Kinderen in China mogen nog maar een uur per dag online gamen. En ook alleen maar op vrijdag, in het weekend of in de vakantie. De Chinese overheid wil dat kinderen meer tijd besteden aan sporten en aan school. Techbedrijven moeten streng controleren of kinderen toch niet stiekem gamen. Twee zussen van 18 en 19 uit Enschede die hun huis uit moesten nadat hun moeder overleed, mogen er toch voorlopig blijven. Hun moeder overleed vorig jaar aan kanker en de woningbouwvereniging vond dat de zussen te jong waren om samen in het gezinshuis te blijven wonen, vertelt een van hen. Dat komt omdat wij nog allebei geen 23 zijn en met 23 krijg je huursubsidie. Uh, maar elke maand wordt de huur netjes betaald en er is nog geen huurachterstand uh, geweest. De zaak leidde in Enschede tot veel ophef. Een gebouw van de woningcorporatie werd beklad. En twee auto's van de corporatie werden in brand gestoken. Het is allemaal buiten ons om, is dit gebeurd? En het eerste waar ik aan dacht is, dit, dit gaat tegen ons, uh, tegen ons Daar werken. Daar willen ook echt uit de buurt van blijven. Weten jullie uit welke hoek het komt? Nee, we hebben echt geen idee. De woningbouw gaat nu met ze op zoek naar een ander betaalbaar huurhuis in een buurt waar de meiden zich veilig voelen. Het weer het klaart op, in de ochtend wel kans op wat mist, morgen een en droog en zo'n 23 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Vile op de A10 richting het Koenplein bij het knoopje Nieuwe meer. Vijf kilometer met tien minuten op onthoud. En op de N207 richting Alpha aan de Rijn voor de aansluiting met de A4-2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZfM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Down your body, gotta force feed your soul. Breathe underwater, stay in control. Gotta weigh down your body.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 Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet geluisterd. Oh! Er zit, een, er zit nog, natuurlijk uh, nog meer in. Uh, Pom zit erin, en bijvoorbeeld. Uh, wat zei ik, uh, vorige week hadden we de, het genoeg gemogen smaken. Jacob die Edward, wat een mooie single is dat toch eigenlijk ook. Uh, die zit erin. Uh, en uh, Winnem uh, heeft uh, ook een nieuwe single uitgebracht. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Ja, dan zijn we net klaar. Het is altijd leuk dat de uh, artiesten dan op een gegeven moment... Ja, we gaan om vrijdag om te releasen, terwijl wij...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 day Shattered to pieces and awful what hope can do to a frise your mind.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 Ja, uh, goed. Uh, even weer terug naar, naar, naar jullie. Uh, want uh, ja, we zeiden al van uh, het, het missen van het optreden. Hoe volg je eigenlijk de, een beetje die, uh, dat nieuws uh, rondom alles en nog wat? Met uh, de evenementensector en de cultuursector en noem maar op. En Unmute Us. Heeft dat ook, uh, heb je daar ook nog een, uh, een duidelijke stellingname uh, daarin in, in dat opzicht?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 Ja, ja, we hebben net uh, de meeting voor het najaar op zitten uh, wat we gaan doen. En we gaan hem uh, grotendeels nog steeds online uh, voortzetten. Ja. Alleen, uh, we hebben ook een fysieke uh, uh, demodrop gepland. Toch wel. Daarover ja. meer straks ooit. Oh, oh ja. Nee, dat, <laughs> Komt dat, eraan. Ja. Uh, waar zou die dan moeten plaatsvinden als dat, uh, als dat gaat plaatsvinden, die dem? Uh, in P60 hebben we hem, uh, hebben we hem staan. Uh, Dat is in Amstelveen, Amstelveen, bij, uh, bij Jelmos uh, en uh, ja, klopt, klopt. Klopt, klopt, klopt.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 Computer. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, nou ja, goed. Ja. Uh, maar het, het, het, het, het fijne is nog gewoon zo uh, zo direct gaat hij spelen. Dus dat uh, lijkt, mij, uh, nee. lijkt mij heel prima. Maar goed. Um, we gaan dat uh, zo meemaken.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 Weet je ook uh, waar die song over gaat? Uh, de deze song van, uh, van, van Lazette. Ja? Nee? Heb je die Mag... niet, niet meegekregen? Nee, nee, niet heel erg. Het is het ode aan het brein.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 It's powerful.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 In het uh, tweede uur uh, gaan we nog uh, wat meer van hem horen. Maar uh, we, tussendoor zal hij ook nog hier even aanschuiven... over ja, het werk wat hij uh, gemaakt heeft. Dus uh, dat, dat sowieso. Maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander weg te draaien. Dat is een band waar jij ook uh, wel een beetje weg uh, van bent. Pom. pom. Pom. Ja, kom uit Amsterdam. Pom. Je, je bent dat er zelf mee gekomen uh, nee, een tijdje dat, terug. dat was de Covid toch? Ja, de Covid. Maar Pom, uh, tijden terug... Want je hebt altijd zo'n keurig netjes zo'n zo documentje. Oh, hou je dan ja, bij? Hè? Dus ja, ja, met, uh, met releases. Ik denk uh, dat, dit een, uh, dat de POM ergens ook nog uh, ooit nog eens een keer een release was. Pom, pom, pom. Van tijden terug. Ja, je, je klinkt net zoals Peperfies hier uh, bij de, de Rob Hakna. Wordt pom, pom, pom, pom. pom <laughs> want. Uh, oh. <laughs> ja. Want daar hebben ze het namelijk ook mee gedaan uh, bij de Rob Hakka uh, En uh, het is een beetje een fusie-fusie-bandje. Beetje een Fusie-fusie, zo omschrijven ze het. Uh, met een beetje pittige, pittige uh, muziek, uh, of we hoeven noemen dat. Uh, Gitaren er doorheen. Mooi. Ja? Oké. Okay. Uh, dit is de laatste single van uh, de EP-leder die ze hebben uitgebracht. Het nummer dat heet Kim. Kim. being happy that alright right lately lay late, late, late. i've been feeling far van de dingen waar ik net op gewezen ben, uh, dat is uh, dit van Velvertronk. Uh, dit ben jij dan uh, weer tegengekomen in, uh, in alles uh, wat je aan het ja, doen bent? Zeker. Ja, uh, vertel iets over die band. Wat is het? Uh? Ja, nou, ik, ik leerde ze kennen toen ze de Revenant uitbrachten. Dat was in juni uh -huh. dit jaar. En ik was gewoon heel erg enthousiast. Het, was, uh, het is een brass band uit Amsterdam. Uh -huh. uh, ik had toevallig net daarvoor een Klesmer een Act, een, een review over geschreven, of een concert.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 waar ik vroeger uh, op een zolderkamertje gewoon uh, denk van... hé, hey, leuke, weet je, uh, R&B-achtige dingen. En dat doen ze tegenwoordig gewoon uh, nu ook zelf. En dat, dat, dat ja. stemt mij... Uh, was dat bij een festival. Victoria dit een soort... Ja, ik mag het geen festival noemen misschien... maar een soort festival dat je toch in uh, Ja, dat was Ja, daar was het bij. Dat ja. klopt, ja. De caravaan. dat heb dus een uh, gezien. Ja? Dat is dus nou, ja, meer indie, maar ook een beetje funky...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 ja, dat werkt dan toch het best, weet je, want daar leer je gewoon het meest van. Als nee. je een hele specifieke feedback kan krijgen. Ja, ehm. Um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 uh, dat is horen. We gaan het uh, vrijdag uh, horen, dan ja, hè? Ja, dat, ja, okay, dus dat, dat, is. dat is een, uh, <laughs> dat is een uh, verrassing. Dat is niet deze vrijdag.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 De, voor meer de, de talentvolle bands. En hij ja. maandelijkse maandelijks frisse duik. Waarbij ja. gewoon het podium geven aan... opkomend talent uh, in de regio. Dus veel wat jij draait...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 Ja, dat is gewoon mooi. Mooi om te zien. Ja. Um, goed, dat is het uh, verhaal. De frisse duik uh, bij het uh, poppodium uh, Duiker. Dus dat is niet morgen, maar volgende week vrijdag. Zoals uh, gezegd uh, zal dat uh, voor mij uh, persoonlijk een probleem worden. Maar goed, uh, wat niet geweest is, kan altijd nog gebeur, uh, komen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Deze van MC Lost. En cruisen met Soes Sissa. is <middels> Mama bla bla bla foma eten keveni la. Livia en die bouche est droge chat gom. Uw. Uw. Uw. Uw. Uw. met mijn Uw. het is Uw. Uw. Mama, Uw. me voor mij, ik denk even niet Uw. Uw. Uw. Uw. Wow. Mijn zus zegt trap iets, dus ik rap iets Ze zeggen ik moet meer zingen, ik heb die voice <laughs> Ik zeg dat ik ben veggie uh, Ladies willen een mooi boy met muscles Ze zegt, ladies willen een dirty motherfucker En ik ben één, dat maakt twee in deze auto Mijn zus op hoe die angels zijn de bedders buiten bad de Maar nu is ze rustig, wifi en al die dingen, ik ook Dus we rijden slow, ze zeggen me, wist je you nog know, die tijden daarbij lijken. Ze waren samen in de disco. Bleef gooien met die shirtjes, je moest kotsen als een bitch yo. Ik moet lachen, ik zeg zegde, nu kan ik aan. Weet als we gaan tappen, ga ik weer als eerste laag. En die shit is niets erg, want dat is hoe het gaat. We stoppen bij de KFC, ik zegde ik betaal. Show money is gevallen, komen we chillen om tot laat. Bompen naar La Rouge, dromen in het Surinaams, ey.